Uur. Jelle Visser met het NOS Journaal. De voetbalwedstrijd tussen VVV Emmen en JOS Watergraafsmeer... in de hoofdklasse amateurs, is vanmiddag stilgelegd... nadat vanaf de tribune Zwarte Piet was geroepen... naar een donkere speler van de Amsterdamse club. Watergraafsmeer-aanvoerder en verdediger Richmond Bosman... werd hoorbaar uitgescholden, waarna er tumult ontstond. Daarop werd de wedstrijd een kwartier gestaakt... Dit weekend werd er op de voetbalvelden een minuut stilte gehouden tegen racisme... na aanleiding van een incident vorige week. Toen werd Excelsior-speler Mendes Morera racistisch bejegend. Tussen Turijn en Savona in Noord-Italië is een viaduct in een autoweg ingestort. Vermoedelijk als gevolg van hevige regenval. Een gedeelte van zo'n 30 meter kwam naar beneden. Of er op dat moment auto's overheen reden is niet bekend. Volgens Italiaanse media zijn er geen gewonden gevallen.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 RKC eindigde in 1-1, net zoals Groningen tegen Feyenoord. Sparta won met 2-0 van Vitesse. En VVV Venlo tegen FC Twente eindigde in 2-1. Het weer, opklaringen en vanavond vanuit het zuidwesten kans op dichte mist. Minimumtemperaturen 1 tot 6 graden. Morgen af en toe zon en... ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files.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 Rare and Royal Classic Grooves. Canal Classics. Czar. Kom op het forum bij www.dansradio.n je bliss en grooving als eerste uuropener hier in het tweede uur. ZAR Royal Classic Grooves op Dance Radio en ook te horen via ZFM, Zandvoethalem en de wijde omgeving. Classics with a capital Z. This is ZAR. With Royal Classic Grooves. You love the ocean. Speciaal voor Robert van der Weert. Deze Paul Carmen. dial my number 86. Hoe is het beste Robert? ga het goed jongen. Alles kits achter de rit, zeggen we dan. Speciaal voor hem. We hebben ook een zoekje binnengekregen van Ari. Hé hey, Ari. Gabber. Hoe gaat het, jongen? Dat is van Lil Thomas. Sexy girl now. Even het archief uh, overhoop uh, halen hier al. Nou. Ik zou zeggen, zoek hem aans, hoor. The, the, the, the funkiest, the freakiest soul of Amsterdam. Yeah. Dance radio with... Ride off with much more music. Let's get this party started. Het is kwart dus de reggae classic. I love it Want, uh, we, we, Breuking gaat even overroelen, hoor. Right. De bruggegraad van de mug, dus wat met, uh, dat betreft uh, is het zo gebeurd, Breuk. Goedenavond trouwens. Right. Al die oude bekende hier in de vorm van Dance Radio, vind ik leuk, van de wereld. Arie, Breuk. Right. Die gek uit Noordwijk. Zijm. Barbara, natuurlijk Igor. Hartelijk welkom in Iedereen luistert via ZFM. Regie kan mag altijd. www.dansradio.nl. Laat weten dat je ook vanuit daar luistert. Express en Dismas uh, Bidden Night remix uitvoering gevonden hier. Het rijkelijke uh, archief van ZAR. Ja, verhuizen is gewoon geen optie meer, want. Er komen wat vrachtwagens aan te passen om de hele bende uh, te verhuizen hier al. Blijven maar zitten. Volgende zoekje hebben we klaarstaan. Lilith Thomas, sexy girl.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 I'm a sexy girl. Zijn we lekker bezig op deze... Vruchtbare avond opnieuw. Elke zondagavond tussen 7 en 9 met Zar. What time is it? Isn't it about time for somebody's favorite radio program? Do what can only be described Atlantic as... Classic Sunday. Yes! Dance Radio. Hey! Oh Hold You see Willie boy? I don't know, last time I heard uh, he went up to the big toe. How you get that fire, man? He got more bounce to the ounce. Well, uh, we're gonna have classes and prepared fun, And couples are encouraged to attend together. Get, get, the dance. Intensive decoration. To ensure your health and stability in grooving, please wear clothes suitable for grooving. All right. Here we go. We got to groove. To ensure your place in this space, groove with your feet as soon as possible. In the order in which they are received. It's only the one. It on the wall. Oh. Get on now, y'all. We got the rock. Uh. Shake your elasticized <laughs> Unidentified Fucking okay. Yahoo. I'm just a fucking. <laughs> I feel it in my back More Bounce to the Ounce Ordee Bobby Demo More Ounce Uit de Sarkast Die is rijkelijk gevuld Dat kan ik je wel vertellen Royal Classic Grooves. King of Classics. Dan moet je af en toe wel de registers open gooien, want anders uh, ben je niet meer geloofwaardig. Dat geldt ook voor uh, onze club Ajax. Ik kan je wel schrijven als je de beste bent, maar je moet wel winnen. Ja, zo is het maar net. Classics with a capital Z. This is ZAR. With, with Royal Classic Grooves. Nu Herbie, Hancock in Rockets. Ultimix. Dat is half negen hier via ww.danceradio. En ook via ZFM Standvoort halen in omstreken. 106.9 No stop in that rocking the dub uitvoering. Straks een kwart vrij uiteraard de reggae Classic. En als je mee hebt gescrollt hier op het forum van Dance Radio ww.danceradio.n, weet je wat er gaat komen, want ik uh, ben overruled vanavond door uh, onze grote vriend Dus Het is geen geheim meer wat er gaat komen. Desondanks uh, heb ik toch nog een hele kleine waarschuwing voor je. Tijd voor de Reggae Classic van deze week. En uh, uitgezocht en gekregen door onze drukking. SARS Reggae Classic. Land. The promised land. Going to the promised land. Whoa, whoa. Jou hier, week in, week uit, jaar in, jaar uit. Deze maal uh, ook nieuw overruled door uh, Breuking. Dennis Brown en Aswat, de promised land. Dankjewel Breuk voor de suggestie, jongen. Wel hoor je bijna 9 uur aan. Ga niet weg, nee, nee, nee. Jongens. Straks komt hij binnengerend. Remy Jam om 9 uur. Het zijn Down, Dan Show. Classics with a capital Z. This is ZAR. With Royal Classic Grooves. Whatever freaking with an IJsley Brothers. And I wanna be with you. That's yeah. Met uh, veel uh, Baby Baby en uh, This Is The Night En uh, weet ik het allemaal Het is tijd voor het Mary J. Blights uh, plaatje Nou, ik heb hem bewaard voor het laatst Barbara come on, come on. kunnen we swingend de deur uit hier Bedankt voor het luisteren allemaal Wat mij betreft ook voor de suggesties En de reacties hier op het forum van Dance Radio Ook alle mensen vanuit Zandvoort En uh, wijde de omgeving 106.9, dankjewel voor het luisteren via een i danceradio.in live vanuit Amsterdam er nog even bij 9 uur Remy Jam in zijn downtown dance show hij staat voor de deur een opgewarmd studiocomplex is zometeen 3 uur lang tot zijn beschikking wat mij betreft graag tot volgende week is het weer tijd voor verleven om 5 uur tot 7 en 7 9 met mij persoonlijk dankjewel en graag tot de volgende editie Classics with a capital Z. This is Czar. With, with Royal Classic Grooves. Groups.